Mijn rap is vechter als hartvrouw, ze bonken als te laden en dat als hier. De man en kon ik houdt hen in de hand door met de woon, dat ik zie dan op de microfoon. Gisteren dus zien mijn stijl nu morgen als een Samora, ik denk van het mee en ik ben nu eens de kantoor van de woorden Ik kom niet tegen die bovenlijke of op inbreuk op redens. Ik maak dezelfde vatten twee maal, drie of vier keer. Ik wil een, een style als deze, je zou kunnen zeggen ik heb mijn kinderen erom achteruit. Je zou het stoppen van de achterlijke domste rapartiest zijn. Ongeveer gebeurt het door mijn hartjes te scheren. Ik pak je hoofd omhoog, zoals antitamine ecstasy. Dan was ik vorm als meester yogi. Ik zet mijn hoofd door die borst gewoon om te zien wie is de in die daar. Ik krijg een vergadering, maar contact bestuur ik in de Ik wil mijn waarde even naar een ander niveau, zoals was qualiën, dus. En je kon niet horen om mij te leiden tot een soort zut. Je kon over en sleet je hersenen in je stafthuis. Zo heb ik vast een Je Niemand vertelt mij iets en ik heb meer protocolen als koning. Zonder te starten, een boxing in de ringen. Die, die ik korte de beste keer met een microfoon. Je ziet aan stukjes wel, dus dat is mijn triest. Ik zet me al de manier waarop ik de moeders vlieg ben. Kratie waarop het vliegtuig zit dus in zijn voor een keer te exploderen. Boom! Dus een aandacht voordat ik nu en niet bij mannen hoog geschossen. Voordat de gesloten gedachten op mijn naad vind Yo, rofie, haspel, ik. Yo Rocky, haal spel wanneer ik opnieuw op mijn leer. De wereld vol zakken, zodat ik mijn situatie wil zijn. Nou, wanneer ik de microfoon neem, neem ik de juiste en houd hard de hardcore. Neem zwarte dan westerse naast. De balans is geen match. In de wereld van dat hier de andere partij. Het kan me niet scheren hoe jij uh, die het lastig neemt met keks en je zal mijn eerste team betekent in vroeg of laat en niemand had de keel van boze tenten met zetten. Mereer doe je niet met vichten maar met woorden, dat is wat je moet horen. Ik hou van boren en een boeren als een athelisma steekt, want ze schieten als het ware is. Dat is de rook, de dusvervaring. Ik zet mijn jasmasker op voor de vervaring en de stem. Iedereen als zombie half met en half dood. Ik zeg niet dat de paarden en hun handen in de koppen En ze bewegen als een stukje bezonder kop. Veel van die films gezien, dat is mijn favoriete, Wat meer van de televisie, mensen zo goed als thuis, die werken op mijn manier en gaan naar liefde voor plezier met de fiets. Een auto is toch een grote robot. Bluren in de wil, winzen met paarden, dan hebben ze een laag gedaan. Nu met de tijdshandhaal, weer gemakkelijker om maanden te doen aan de voeten en wandelen, maar met een paraplu, een bescherm tegen de regen en de zon. Als er problemen zijn met de vijanden, kan ik ze nog met een paraplu... We kunnen elkaar zagen en vervolgen